en dan moet worden bekeken hoe ze daarna worden opgevangen. Geprobeerd wordt ze te verdelen over andere scholen in Groningen... en les te geven in vervangende lesruimtes. De Nederlandse turnsters zijn op het WK in Rotterdam negende geworden. Daarmee kwamen ze net niet in de finale... maar plaatsten ze zich wel voor het WK van volgend jaar in Tokio... en daar kunnen ze deelname aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 afdwingen.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 Girl, I love, and I'm like, fuck you. Ooh, ooh, ooh. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, fuck you, and I uh, fuck her too. Said if I was richer, I'd still be richer. Now I got some shit. I'm more than tired of mm -hmm. the way you play your game and care. I picture the fool that falls in love with you. Oh, uh -huh. she's old gold, yeah. Well, just go to show. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, gonna run tell your little boy free. Lips that promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble burst. I'm not sure what's wrong. I had a time. to share so send.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 the bottle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 Gesichter und keiner kennt meinen Namen Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand Und Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein en alle fangen vor Freude aan zu weinen We grillen die Mamas, kochen en we saufen Schnapp's Und En eine een woche, jede nacht En de mond scheint hell op mijn Haus am See Orangenbaan en liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te in sein haus am see orangenbaum blätterlieden auf dem weg ich hab 20 kinder weil das haus schön ach mm, alle kommen vorbei ich brauchen rauszugehen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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Anne-Marie Rozing met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn vrachtwagenchauffeurs vanochtend begonnen met het blokkeren van snelwegen. Ze doen mee aan de protesten tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. De acties begonnen vannacht met langzaam rijdende vrachtwagenchauffeurs rond Lyon. Ook het Franse treinverkeer zal vandaag flink ontregeld zijn door de acties. Voor automobilisten wordt het steeds moeilijker om aan benzine te komen... omdat tankstations niet worden bevoorraad. Door een staking bij de Belgische spoorwegen... vertrekken vandaag vanuit Nederland geen Thalys- en Eurostar-treinen naar België en Frankrijk. De gewone treinen rijden maar tot Roosendaal. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en duurde 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie in het Belgische goederenvervoer die honderden banen zou kosten. In de stad Groningen hebben bijna duizend basisschoolkinderen minstens twee weken vrij omdat hun school is afgebrand. In het drie jaar oude complex zaten naast twee basisscholen ook een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. De 950 leerlingen krijgen deze week geen les. Daarna hebben ze een week herfstvakantie. Na de vakantie wordt geprobeerd ze te verdelen over andere scholen in Groningen. De veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië waarschuwen voor terreurdreiging in Europa. Een tak van Al-Qaeda in Saoedi-Arabië zou aanslagen voorbereiden. Vooral Frankrijk zou het doelwit zijn vanwege het Boerka-verbod dat daar is ingesteld. In Frankrijk geldt al het op eena hoogste dreigingsniveau na eerdere waarschuwingen. Onlang